Do-doo do down do be do down down, comma, comma, down. is hard to do. up is hard to do. Een mooie antieke van Niels Daka hier in de show. Het tweede gedeelte van de zondagmorgen van ZVL. Breaking Up is hard to do, de oorspronkelijke uitvoering. Hij maakte hem later in 1976, als ik me niet vergis. Nog een keertje over, maar dan in een heel ander tempo. Hé, hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Het gaat duren tot 12 uur. Ik heb heerlijke muziek voor je meegenomen. Een beetje meer tempo dan aan het vorige uur. En een prachtige reportage van Jeroen van Gent. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. En de muziek van Jonathan King. MUZIEK I can't stop this feeling Deep inside of me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 Laten Applebee. Wie kent dat niet? Huh? Lang geleden. Uit de 1990 alweer. Zo'n jaren 80 Deun maar net over de grens getrokken zou je kunnen zeggen. Don't worry. En Jonathan King met een antieke hooked on a feeling. Hierbij zet ze. Ja. Ik uh, zie net dat onze website vernieuwd is. Ze hebben er nieuw nieuws aan toegevoegd. Mijn collega's hier zo op de redactie. En uh, daar is alle reden voor. Want het nieuws gaat gewoon door. Ook in Zeeels-Vlaanderen. Dus wil je op de hoogte blijven van wat wij zojuist hebben toegevoegd, dan ga je naar onze website omroepzvl.nl omroepzvl.nl en dan ben je op de hoogte van het aller, allerlaatste nieuws uit de regio. say Ik zag dit nummer op de playlist staan vanochtend. Toen ik hier binnenkwam, ik dacht ik bij mezelf: zo... Oh, dat wordt een leuke ochtend. Want ik word hier ontzettend vrolijk van. En ik hoop jij ook. Want dan worden we samen een stuk vrolijker vandaag. Hè? Toch, Last Ketchup en de Ketchup Song. En Vanessa Paradis met Be My Baby. Over een uh, minuut of tien... 12, een uh, mooie reportage van Jeroen van Gert. Hij ging met zijn blauwe microfoon de straat voorop En vroeg aan u, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Ik heb daar zelf wel een idee bij. En jij misschien ook. En misschien hebben de mensen op straat ook jouw idee. Je hoort het straks. Hierbij zet veel. now with some proof it won't let me down i don't want more heaters or whiskey or beer in my glass i'm craving oblivion it helps me escape from the past give me fruity tequila that's the drink to forget ya yeah. bitter sweet from the freezer makes me think i don't need ya solo the bottle and slam one more shut up Tutti frutti tequila Tutti frutti tequila Never tells me to stop Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I Suck the lemon until it's dry I screw up my face and I swallow Cause I know the pain We'll call back tomorrow And ask me to do it again Give me Tutti frutti tequila That's the that drink to forget, yeah Bittersweet from the freezer Makes me think I don't need ya yeah. Solo dancing, nobody to love Catch the bottle and slam one more shot up Tutti frutti tequila Tutti frutti Tutti frutti tequila It's almost over but baby this bar doesn't close So turn up the music and pour me one more for the road Give me Tutti frutti tequila That's a that drink to forget, yeah this sweet from the freezer Makes me think I don't need ya yeah. Solo dancing nobody to love Catch the bottle and slam one more shot sure. up Tutti frutti tequila Dootie fruitie de teelah with me Ah ah ah niets on잡고 뛰어들어 딥 모든 고민은 다 Leave it behind Yeah, yeah Hetzel 아래 오랜만에 비지 파도가 부르는 Secret Melody Niets 네 뛰어들어 딥 모든 고민은 다 Leave it behind 심장이 미친 듯이 뛰어 닌네 미소 한 번에 빠져들어 이제 멈출 수 없어 No way In my rush. Swim, swim, swim, swim, swim, swim. No, I'm with hey. you. Swim, swim, swim till the sun goes down. In your waves, I'm never drowning. Oh, oh, oh, oh. Swim. We gaan naar en we my I'll always stay by yo, my side yo. Water's calling, current pulling me in Your eyes deeper than the Mariana Trench No life vest, cause your love is the wind Tsunami kiss, I'm diving straight in Gravity, now we floating weightless Every stroke with you feeling reckless From Seoul to LA, we breaking the surface Worldwide wave, this love Shunha, me, me, me, me, me, me, me Thio, me, me, My rush swing swim, swing swim, swim, swim, swim, swim, paddle swim. Yeah. Swim, swim, swim, go Wat anders dan pootje baden? BTS en Swim. Hier bij ZVL. Op deze mooie zondagmorgen. Het is alweer 9,5 graad buiten. Het schiet lekker op. En het wordt vanmiddag een graad of 10. En waarschijnlijk 12 in Westdorpen. Want daar smokkelen ze er altijd wel een paar graden bij. Dus. Als je wat warmer wil zitten. moet je naar het zuiden. Moet je wel de brug mee hebben bij als Vergeet. Want dan heb je wel even een tijdsprobleem. Of je moet natuurlijk de traktaat wegpakken. Natuurlijk ook gewoon een optie. Um, oh, wat heb ik hier klaar liggen. Wat een prachtige. Oh, wat romantisch. Moody Blues. Nights in White Satin. Nights in White Satin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 I can't say anymore Cause I love you Yes I love you oh, I love you Gazing at people Some handed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 De meest dramatische plaat uit de jaren 60. Ja, toen was er nog een plaat, hè? grote zwarte schijf. Uh, hoe heette het ook weer? Oh ja, Days of Future Past. Een geweldig album, wat je eigenlijk in zijn geheel moet draaien. Want het is een heel verhaal. Maar wij draaiden er dus een klein stukje uit. Nights in White Seton. U heeft het vastgevoeld. Ja, het is wel weer lente. En u merkt het natuurlijk buiten aan het strakke zonnetje. En uh, kriebelt dit ook bij u...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 Bom, bom, bom, bom, bom. Ja, als ik mijn man weer zie en een poosje niet gezien heb. Dat oh, gebeurt dat Ja. Ja. Laatst zijn we een paar dagen op vakantie geweest en ben ik toch wel weer blij dat ik hem zie. Oh, wat leuk. Nou, <laughs> oké. Okay. En dat na 42 jaar. <laughs> ja. Nou, ja, hoe, hoe komt dat bij u aan? Ja, hartstikke mooi. Dat klinkt, klinkt goed, goed klinkt ja. goed. Zeker, zeker, klinkt, ja. Klinkt ja, niet verbaasd, maar ik nee. vind het wel leuk. Ja. Ja, leuk om te horen. Goed om te horen. Ja. ja, nou ja, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Ja, van uh, uitverkopen in de winkel, door een koopje. En uh, ja, nou ja, plannen maken voor de vakantie. Ja. Uh, voor een paar dagjes uit of zo en uh, tegen de paas leuke dingetjes doen.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 Oh ja, ja, ja. Dat ja. zijn leuke dingetjes. Ze gaan we lopen we de wandel Vierdaagse of zo. Oh, oké. Okay. Ja, zeker. Ja, okay. Die Valkenburg is het nog heuvelachtig. Ja, die Heuveland Vierdaagse. hè? He? Ja, die Heuveland Vierdaagse. Ah, toch wel echt aan de Heuvels door, dus? Ja, zeker. Nou, dat is best wel pittig. Ja, dat hangt vanaf, uh, ja. Als je denkt, ik ga 30 kilometer lopen, maar dat doe ik dus niet, hè? Minder? Ja, 12, 13 ja, zat. Ja, dat precies. Dat moet het doen zijn. Waar gaat uw hart sneller van kloppen? Ga het gaat er hard sneller van kloppen. Van bom. bom, bom. Ja, wat zal ik zeggen. Kinderen, als je aan het spelen zijn, uh, spo spontaan uh, spontaniteit. Ik denk van, dit is nog zoals dat het hoort eigenlijk. En dan denkt u misschien aan nou vroeger hoe u speelde ook als kind misschien. Ja, ik was altijd erg ondeugend hoor. Oh. Ja. <laughs> ik was ook regelmatig gezoek. zoek. Oh, ja. Je had geen mobiele telefoon. Um, zo ben ik eens een keer overvallen door het hoge water aan de rivier. En ik kon niet meer terug over het dijkje waar ik achter zat. Want ik was in slaap gevallen. oh jee. En mijn vader en moeder waren natuurlijk vreselijk ongerust Ach, Die hadden nee. de politie al ja Zelf was ze toch geen tijd van telefoon. Dus ze konden niet even een appje sturen of wat dan ook. U dus... zit ja, eraan terug. bent, gaat u hard nog snel kloppen, denk ik. Toch? Ja, ik denk toch wel spannend. Ja. Ja, ja een mobiele telefoon tegenwoordig kun je overal uitreden op zo'n manier. Maar... Absoluut. Maar u was ingesloten door het water. Ja, door het water, ja. ja. ja.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 Ik niet hoor. Och, man, man, man. Ja, ik word verliefd als ik. Uh, ja, al. Uh, wat zal ik het zeggen? Ja, nee, ik ga het geheim eigenlijk niet vertellen. Je komt op, zeg. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik ben binnen de kortst mogelijke keren hals over kop verliefd. En uh, Peter Schrijber zegt dan dat hij dat nooit meer wordt of is, hmm, apart. Uh, wat een kletsfaal trouwens. Uh, de Venga Boys hoorde je ervoor hierbij bij ZVL. Trouwens, over een kwartier ongeveer begint het weer, hè. Ons verzoeknummerprogramma hier bij ZVL. Uh, als je denkt bij jezelf, ik heb een veel betere muziekkeuze dan jij, Blokhuizer. Hmm, kan bijna niet natuurlijk, zeg ik maar uh, vol zelfvertrouwen. Maar als dat toch zo is, als je dat denkt, dan kun je zometeen de muziekkeuze van ZVL helemaal veranderen. Door jouw muzikale suggestie door te geven via omroepzvl.nl. Ga naar Verzoekje en daar vul je gewoon even jouw muzikale wens in. En dan gaan we er straks over een kwartier mee aan de slag. Lijkt me leuk trouwens en ik ben ook benieuwd wat jouw keuze is straks na 12 uur. Omroepzvl.nl, Verzoekje en de rest wijst zich vanzelf. Ik zei het straks al. Ik doe de dus playlist van vandaag. dacht ik bij mezelf, wow, gezellig. Lekker. Met het mooie zonnetje. Wel een beetje fris nog. Maar ach, die zon prikt aardig door de ramen hoor. Kun je wel zeggen. Misschien bij jou thuis al. Hurricane Smith. Oh babe, what would you say? En een muur van geluid van Dave Edmonds. Die hoorde hem met Born to be with you. Het schiet wel aardig op. Ik heb nog maar twee nummers voor je in de aanbieding. En dan is de tijd alweer op voor vandaag. En moet ik me alweer voorbereiden voor de show van volgende week. Boy. Vast een beetje in de zomerstemming te komen. Sabrina. En boys, wat een opwindend filmpje voor de heren was dat, zeg. Ongelooflijk. Uit 1987. Um, einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Mooi geweest voor vandaag. Ik ga er wel tussen. Volgende week zondag is er weer een nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van ZVO. En bij leven en welzijn zit ik hier weer. Dus wat mij betreft tot dan. En maak er een mooie zonnige dag van. Tot sluit. Een nieuwe single van Snelle. Laat het licht aan. Hoi. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al dit keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan.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 Al is ze er al maandenlang niet meer Vannacht is het de allerlaatste bij op bed En dan lopen ze een rondje Door een nieuwe buurt En dan brengt die haar Als altijd zelf wel weg Het kan alleen zijn dat het Ritje nu net iets langer Duurt En hij zegt kijk eens Lieverd, hier ga je wonen Ze gaan je lievelings eten Hier koken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 Oh, wow. no.